Goedenavond, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het moet bekend worden of mensen die in de zorg werken gevaccineerd zijn. Dat willen meerdere leden van het Outbreak Management Team. Officieel mag een werkgever dat niet vragen vanwege de privacy. Maar het OMT wil dat het kabinet een uitzondering regelt, zegt dit lid. Je zou bijvoorbeeld dan kunnen afspreken dat uh, gevaccineerde medewerkers alleen bijvoorbeeld kwetsbare patiënten mogen verzorgen. De OMT-leden zijn niet voor een vaccinatieplicht, maar denken wel dat zorgverleners zonder prik nu patiënten onnodig in gevaar kunnen brengen op bepaalde afdelingen waar kwetsbare mensen liggen. 26.000 mensen die in het aardbevingsgebied in Groningen wonen krijgen geld van de overheid. Wie een huis huurt van een woningcorporatie krijgt eenmalig 750 euro. Het bedrag is een goedmakertje voor alle onzekerheid die huurders hadden rondom de versterking van hun huizen. In Parijs worden de botten van een dinosaurus geveild. En niet zomaar een dino, een echte Triceratops. En ook nog eens de grootste Triceratops ooit ontdekt. Big John heet hij. Hij is in Amerika deels uit de grond gehaald. Inclusief een reusachtige kop met drie horens. Het veilinghuis verwacht dat de dinosaurus minstens 1,2 miljoen euro oplevert. Aanstaande moeders kunnen vanaf vandaag na 13 weken een echo krijgen... vergelijkbaar met de 20-weken-echo. Maar dan dus een stuk eerder, legt deze gynaecoloog uit. Waar de 13-weken-echo op focust, is grote aangeboren afwijkingen. Bijvoorbeeld een schedel die niet is aangelegd. Nou, je ziet hier heel mooi uh, het hoofdje... Als die schedel, dat hele witte wat je hier ziet, als dat niet is aangelegd... dat is iets wat we heel goed bij 13 weken kunnen zien. Afwijkingen kunnen dus eerder worden opgespoord. Maar de 13-weken-echo kan ook tot meer onrust leiden bij ouders. Dan begint het met een verdikte nekplooi. Uh, dan doe je een vlokkentest. Uh, je doet heel intensief genetisch onderzoek. Uh, en uiteindelijk is, uh, is daar een gezond kind geboren. Maar die ouders zeiden tegen mij ook van... ja, ik had liever die nekplooi helemaal niet geweten. De 13-weken-echo is een proef die tot 2024... Loopt. Het weer vanavond en vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan morgen in het noorden veel bewolking op andere plekken soms zon en iets warmer dan vandaag 19 tot 22 graden ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag tussen Amsterdam over Amstel en Knoppen de meer. is de vertraging een kwartier er staat een auto met pech Tot zover de verkeersinformatie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 E vedo fino a te, amarti all'immenso per me.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 is zo Mi piace così Ook in de zomer is jouw keuze ZFM. It's the thought of being when your heart's like a drum. beating it louder with no way to cut it. When it all seems like it's wrong Sing along, to out and draw. And to that feeling we're just getting started. When the lights get coded And the rhythms got you falling behind. Just dream about that moon. You look yourself right in the eye I I have say I want How to break your Fire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 ZANG almost. CFM.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 Is het veilig en niks heilig. Hoef mijn gesprekken niet te wissen. mag me honderd keer vergeten. I demand the money, the I demand the I demand the money, I a the I the money, I demand the I love the I the I the the money, I demand the I demand the the the I demand the money, the The long the not-sorties and west All the them big up your chest uh, Make them no say you are the sweetest uh, Because you know say you deserve the best uh, Love me, love them, stay to so me heart uh, Make me feel good when we are working uh, Nobody leave me girl, nobody part uh, Because the sweetness doesn't get started. Sweetness, no, the girl them a dress All uh, the man them a say them impress uh, Niceness, so the girl them a wave All uh, the man them ma, to say you gone clear, Sweetness, before no, the girl them a dress All uh, the man them to them dat samen de gelden I'm so sweet, the sweet, I'm with sugar, famous Zwanen op 106.9 is Zon zee Zandvoort en Zomer -Hits. Cotton Candy in April sky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 Day. Like the joy of tasting a dootrop rings Don't let it slip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 FM, die FM zal 106.9.